2 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers.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 Procent. Meer dan 90 procent van de belastingplichtigen zou in de laagste belastingschrijf vallen. Het advies van de commissie van Dijkhuizen maakt deel uit van de formatieonderhandelingen. In Cambodja is het lichaam van de voormalige koning Sianouk aangekomen in de hoofdstad Phnom Penh.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 Advocaat Bram Moskowitz is verschenen voor de tuchtrechter in Amsterdam. Hij staat terecht omdat hij volgens de orde van advocaten... een rechter in Amsterdam heeft beledigd. Het gaat om de voorzitter van de Strafkamer... die vorig jaar de zaak tegen Geert Wilders behandelde. Vorige maand stond Moskowitz ook al voor de tuchtrechter... omdat hij ervan wordt beschuldigd dat hij grote sommen geld... contant heeft aangenomen en dat niet heeft verantwoord. Toen kwam hij zelf niet opdagen en nu is hij wel bij de zitting aanwezig. Webwinkels en boekhandels kunnen vanaf vandaag op grotere schaal elektronische boeken verhuren. Het Centraal Boekhuis gaat de boeken leveren aan boekhandels en webwinkels. De verkoop van e-books groeit, maar de verhuur van het elektronische boek staat nog in de kinderschoenen. De meeste uitgevers zijn huiverig omdat er nog onduidelijkheid bestaat over bijvoorbeeld de auteursrechten en het risico van illegaal downloaden. Bovendien zijn ze bang dat er minder papieren boeken door worden verkocht. Bibliotheken willen de e-books ook gaan uitlenen. Ze overleggen daar nog over met het Centraal Boekhuis. Autodieven hebben in de buurt van Berlijn per ongeluk twaalf lijken gestolen. De dieven stalen maandagnacht een grote lijkwagen waar nog lichamen in lagen. Ze namen ook andere wagens mee. Volgens de Duitse justitie wisten de dieven waarschijnlijk niet dat de lijken er lagen. De wagen is eigendom van een bedrijf dat stoffelijke overschotten vervoert. Dat had de kisten met de lichamen waarschijnlijk zondag al in de auto gelegd. Maandag zouden ze naar een crematorium worden gebracht. Justitie vermoedt dat de dieven met de wagens naar Oost-Europa zijn gereden om ze daar te verkopen. De lijken zijn nog niet teruggevonden. Het weer overwegend bewolkt en kans op een buit is zo'n 15 graden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog en met 17 tot 21 graden wordt het erg zacht voor de tijd van het jaar. ANEB verkeersinformatie. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn, staat Fiede voor de afrit Weide-Wormer 4 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand, de rechterrijstrook is dicht. En de N14 leidt zijn dam richting Den Haag bij de afrit Voorschoten 2 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Hé, hey, fijn hè? Geen BTW betalen. Geen BTW? Hij is toch omhoog naar 21 procent? Nee joh, niet voor iedereen. Hè? Huh? Ja. Oh.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 We deze week een bijzondere verjaardag te vieren. Het stripweekblad Donald Duck wordt 60 jaar en een van de geestelijke vaders van die opvliegende eend zit hier. Jos Beekman, Donald Duck zit ook op Twitter. Wat heeft hij getwitterd over deze dag? Um, nog nou van alles en nog wat. En nu dat uh, we onder andere op de, uh, dat even de medewerkers van het weekblad, dat ben ik dus in alle bescheidenheid. Nu op de radio is. Uh, en, te da horen. en dat Donald graag een koekje wil, zag je? Donald graag een koekje, ja. ja dat... <laughs> Sorry, die hebben we niet. <laughs> Bij Donald weten we onmiddellijk hoe hij zich voelt, dat zie je aan zijn snuit. Nieuw is apparatuur die razendsnel de stemming op het gezicht van mensen kan lezen. Het werd gisteren ook weer gebruikt in het debat tussen Obama en Romney. Tim Den weet er alles van en gaat er zo over vertellen. En hier ook stuntpiloot Frank Versteeg schreef een boek over carrière... waarvan de opbrengst bestemd is voor de strijd tegen kinderkanker. Zou zo'n onderwerp ook eens door Donald Duck moeten worden opgepakt? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat Donald Duck, zeker met zijn luchtvaartachtergrond, uh, daar meteen warm zal uh, voorlopen. Ja, zou dat kunnen, Jos Beekman? Nou, hij heeft van alles en nooit gedaan. Uh, 12 amachten, 13 ongelukken en hij is ook stuntpiloot geweest. Uh, hij is nooit onder de Erasmusbrug doorgevlogen, wel door de, uh, onder de Cannellus <lacht> En dat is gelukkig goed af. <lacht> Ik zie hier aankomen dat we in de komende Donald Duck een van de komende nummers... Uh, een leuke special. Ja. Hier ook aan tafel zit Erik Borgman, ethicus. En met hem gaan we praten over Malala, het Pakistaanse meisje dat ook vecht voor haar leven. nadat ze door het hoofd werd geschoten door de Taliban. We gaan het hebben over orgaandonatie. In Denemarken hebben honderden mensen hun donorkodosiel verscheurd... nadat een opgegeven meisje toch nog bleek te leven. De artsen stonden al klaar om haar organen eruit te halen. Moeten we daar nou ook voor gaan vrezen? We praten daarover met Ger Lodewijk van de stichting Bezinning Orgaandonatie... en met Erwin Compagne, iemand die alles weet... van hoe er op dit gebied in Nederlandse ziekenhuizen wordt gehandeld. En op onze website en op onze Facebookpagina kunt u laten weten... of u als luisteraar zich door die affaire laat beïnvloeden. De dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. zijn gedichten over deze uitzending. Hoort u tegen half vier? Wilt u uw mening kwijt of heeft u zelf een vraag aan een van onze gasten? Ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer op Twitter via de hashtag DDD. Ja, gisteravond was het tweede grote debat tussen de Amerikaanse president Obama en zijn uitdager Mitt Romney. De meningen verschillen over wie er heeft gewonnen, maar je kunt veel aflezingen aan de gezichtsuitdrukkingen van de beide mannen. Die met een speciaal programma wordt geanalyseerd. Dat klinkt op CNN dan zo. In this feature hier kun je zien dat zijn eyebrows are slightly up. En this would suggest an emotion of surprise. Oh. Ja. Tim dan wel. De wenkbrauwen gingen omhoog en dus was hij verbaasd. Ja. Gaat het ongeveer zo? Dat is uh, eigenlijk hoe het gaat, ja. Ja, wenkbrauw omhoog is een van de kenmerken van verbaasd naast het uh, wijd open trekken van de mond. Ja, precies. Ja. En uh, grote ogen. En dan hebben we een verbaasd gezicht. Ja, maar heb je dus... daar nou een programma voor nodig? Dat zien we ja. toch ook zo? Ja, ja. <laughs> maar dan uh, moeten we altijd een mens naar kijken. En stel dat we uren van videomateriaal willen analyseren, dan is het fijn als we een computer hebben die gewoon lekker de hele nacht kan doorwerken. Dat is wel een tandje goedkoper dan uh, een uh, stel experts daarop zetten. Ja, want jullie hebben dat programma ontwikkeld. Hoe, ja. hoe werkt het precies? Um, nou, het idee daarvan is eigenlijk. Uh, om even een beknopte uitleg te geven die voor iedereen te begrijpen valt. Uh, het, je hebt een plaatje, daar moet eerst een gezicht gevonden worden... Nou ja, daar is dan uh, een bepaald basisgezicht van uh, vastgesteld. Van, nou, ogen zien er zo ongeveer uit. Een driehoekige neus en een ovale mond. Die gaan we vinden. Dan uh, vindt het programma het gezicht. Maar een plaatje bevat ontzettend veel informatie. Is eigenlijk veel te veel details en heel veel redundante informatie. Die helemaal niet nodig is. Dus kijk, de mensen hebben sproeten. Die hebben een moedervlek. Die hebben allerlei... Dat is allemaal niet nodig. Hebben haren en verschillende geluidskundigen. Dus eigenlijk gewoon zo simpel mogelijk eenvoudig gezicht. Dat gaat naar de basis. Dus uh, het programma die vindt dan puntjes op het gezicht. Die corresponderen met de mond, met de neus, met allerlei sproeten. 500 punten worden op, gezet op het gezicht. En uh, nou, dan heeft hij een model. en die kan helemaal de spieren van het gezicht volgen. Uh, daar wordt dan een textuur op geplakt. Dat is een genormaliseerde basistextuur. gebaseerd op het gezicht. Ja. En dan hebben we een zogeheten Active Appearance Model. En um, dat model, dat is heel kort. dat valt uh, 100 cijfertjes eigenlijk maar. Dus dat gaan best wel voor uh, een computer best kort. Uh, simpel ding. En um, daar train je dan uh, door heel veel plaatjes van gezichten. Die hebben we de database staan. Dus we willen bijvoorbeeld de computer leren hoe is een blij gezicht. Dan uh, voeren we meer dan 100, ach, gewoon een paar honderd van die plaatjes van een blij gezicht. Ja, en als, als dat dan verschuift op, op het plaatje. Dan weet je hij glimlacht nu of hij is nu verbaasd. Of, ja uh... precies. Dus de computer die leert dan hey, van al deze plaatjes die ik heb gezien. Al die mondhoeken die stonden omhoog. En uh, hier waren kronkeltjes. Nou dan is dit hetgene wat uh, iets aangeeft. Dit is een blij gezicht of in het geval een verbaasd. Die wenkbrauwen omhoog. En die, die leert dan die kenmerken. En uh, dat kan hij dan voorspellen bij een nieuw gezicht. Ik ja. hoop dat ik er niet te lang over heb Nou, gehad. nou dat, <laughs> is ook, dat is een beetje lang, maar we snappen het oh, wel. Sorry. Het, nee, dat <laughs> heb ik dat tenminste gehad? <laughs> hè? Ben je op de hoogte? Maar dan vervolgens ga je het gebruiken bij een debat voor de Amerikaanse verkiezingen. Ja. Wie wil dat weten? Um, nou, volgens mij worden er enorm veel televisieprogramma's gemaakt, analyses over die presidentsverkiezing. Ik denk dat het wel een groot nieuws item is. Zeker. Dus uh, dan is het interessant om het te analyseren en om nieuwe technieken te gebruiken. En daar nou zijn we er niet zelf mee gekomen om dat te gaan doen, want wij hebben klanten over de hele wereld. En uh, dus op een universiteit in Amerika zijn ze ermee begonnen met, we gaan dit analyseren. En dan heb je een objectieve maat van... Uh, de allebei de presidentskandidaten het hebben gedaan in het debat. Maar dan kun je dus zien of ze veel lachen of veel verbaasd kijken of wat dan ook. Gaat het dan om dat of gaat het om het feit dat wij daar ook weer op reageren? Op wat, hoe zij kijken bijvoorbeeld. Wat is nou belangrijker? Uh, nou ja, in het geval van het programma is het alleen belangrijk hoe de persoon iets doet. Doen. Ja, wat zij doen. En dan is het later voor uh, de interpretators, de onderzoekers... Uh, hè, de mensen die met het materiaal aan de slag gaan... die kunnen daar weer een theorie aan verbinden. Mm. Maar aan het eind van het programma weet je dan... Uh, Obama was het meest verbaasd en uh, Romney was het meest vrolijk. Ja, en dan? bijvoorbeeld. Nou ja, volgens mij was het ook heel erg zo... dat bij Obama überhaupt weinig expressies te zien waren. Dus vooral neutraal en uh, hij keek af en toe... te uh, veel naar beneden en leek weinig vrolijk, weinig geanimeerd. Dat was de vorige keer, toch? Of was ja, het nee, dat weer? was de vorige de keer. De ja, We ja. hebben nog niet geen analyse data van. Maar dat spreekt veel minder aan. Iemand die weinig expressies toont dan een Romney waarbij je uh, de passie ziet. Je ziet het, het vuur in zijn ogen, bijna uh, een bepaalde boosheid... waar de, de kijkers mee kunnen relateren. Dus, uh, dus uh, Obama kan daar dan van leren. De volgende keer moet ik meer expressie in ja, mijn gezicht laten Ja, dat alleen al. We hebben het nog niet eens over de specifieke expressie heel erg. Maar gewoon alleen al toont veel expressie in weinig. Jos Beekman, wat zou er bij Donald Duck uitkomen... als we dit programma op hem zouden plakken? Kijkt hij altijd hetzelfde? Nou, Donald heeft uh, ja, vele gez.. gezichtsuitdrukkingen. En hij, uh, hij kan uh, vriendelijk zijn... maar ook ontzettend uit zijn dak gaan van woede. Dus daar uh, dat zou een computerprogramma... eigenlijk niet bij nodig zijn. Je ziet nee. het bij... <hanslacht> het, is sowieso het ligt duidelijk. zeer dicht bij de oppervlakte bij Donald Duck. Donald is een mooie <hanslacht> weergave van heel veel emoties. Mooie <hanslacht> <hanslacht> Alles komt erin hij voor. Hij is zeer expressief. Ja. Ja. <hanslacht> maar jullie kunnen aan de hand van dit debat bepalen... wie er heeft gewonnen? Ik ben wel benieuwd... Of we dat zouden kunnen bepalen. En we zouden nu, uh, ik noem maar even bijvoorbeeld het, uh, het systeem, even kunnen trainen op uh, de vorige, het, het vorige debat. Ja, ja. En dan hebben we een hele hoop data van, nou, uh, dit is van uh, de winnaar geweest en dit is van de verliezer. Deze eigenschappen worden bij die data. Nou, dan zouden we nu een nieuwe analyse ja, ja. kunnen doen. En met de theorie: uh, systeem raad eens, uh, hè, dus we hebben, dit is data van Obama, dit is data Romney. En uh, je voert die data aan het systeem. Je zegt niet per se van wie het is, maar je zegt twee afzonderlijke hè, uh, series van expressies. Wie is de winnaar van dit debat, op ja. basis van de vorige informatie? Ja, en mijn theorie is... Dat, je nu, uh, dat Obama er nu ook beter uit zou komen dan uh, vorige keer. Misschien zelfs het de winnaar bepaald zou kunnen zijn. Omdat? Ik hoor dat hij feller uh, was, agressiever, uh, veel meer met zijn uiterlijk bezig. Of in ieder geval niet met zijn uiterlijk, maar meer met zijn emoties. Hoe hij zijn boodschap bracht ja. in plaats van verveeld om zich heen kijken. En een beetje een glimlachje naar de grond. Je kan ook zeggen, de beste acteur wint dan. Nou, ik denk dat dat zeker wel meespeelt. Ik denk dat bij alle verkiezingen, uh, acteurkwaliteiten dat dat heel nuttig is. Want daar kijken jullie dan weer niet doorheen. Dat hij eigen, uh, eigenlijk baalt en ondertussen heel vrolijk ja, nee, kijkt. Uh, nee, face reader beweert absoluut niet dat we echt de diepe... Dat is de naam, FaceReader. Ja, het ja. programma heet face reader als ik dat mag zeggen. Zeker. Ja, uh, maar we beweren niet dat we precies kunnen zeggen van dit voelt deze persoon. Nee, we, uh, face reader die kan zien, deze persoon vertoont deze gelaatsexpressies... en die corresponderen met een aantal emoties. En op grond daarvan is het zo dat uh, die persoon zich zo zou voelen. Dus als we een geacteerd, als we een stukje goede tijdens slecht... Nou, dat is een beetje slecht geacteerd, dat is het goed voelen. Maar in ieder geval... He, van een kwaliteitsfilm zouden zien. Dan zou FaceReader uh, verkondigen dat als diegene verdrietig kijkt, dat het ook zo is. En dan zal de acteur zeggen dat hij eigenlijk niet verdrietig ah. was. Maar dat doet dan niet ter zaak. Maar het is eigenlijk heel oppervlakkig dat FaceReader. Want die kijkt helemaal niet in onze zielen. Nou ja, net zo oppervlakkig als de mens zelf eigenlijk. Want oh, ja. die kijkt ook voornamelijk naar het uiterlijk. En uh, misschien nu nog niet, maar zeker binnen een paar jaar is FaceReader op zijn minst zo goed als de mens. En nu denk ik dat FaceReader gemiddelde... Uh, mensen wel aankant qua emoties herkennen. Ja. Dus, uh, ja. Wat kan je er nog meer mee dan uh, politieke debatten mee analyseren? Uh, nou, waar het, meestal, waar het eigenlijk voor ontwikkeld wordt en meestal voor, uh, wordt gebruikt, is uh, marktonderzoek bijvoorbeeld. En uh, dat kan of ja, eigenlijk onderzoek bij mensen, dat kan Want dan laat wetenschappelijk... je mij een je product zien. En dan kijk je dan hoe mijn gezicht daarop reageert. Ja, precies bijvoorbeeld. En dat product kan van alles zijn. Dat kan dus een, een nieuwe software applicatie zijn. We willen willen weten is het gebruiksvriendelijk en uh, hoe gaat de persoon er mee om? Maar het kan ook bijvoorbeeld een uh, reclamefilmpje zijn. Er zijn vijf. Ja en bedrijf schiet vijf versies van de reclamefilm. Laat een testpanel zien. En dan kijken we nou, het was een, het was een heel grappig bedoeld reclamefilmpje, waar op uh, minuut één een uh, hele goede gag in zat. Een leuk grapje. En dan kijken we nou, bij welke is op minuut 1 de meeste reactie te zien in uh, het lachen van de proefpersoon. En dat wordt dan het filmpje wat ze gaan gebruiken. En ja, dat zou dan het filmpje zijn. En, en normaliter worden mensen, eh, krijgen een filmpje te zien, daarna een enquête en een vragenlijstje. Maar dat is toch wat minder nauwkeurig vaak gebleken. Mensen en trager. Hebben, dit gaat heel snel. Bestaan, ja, veel trager. Ja. Mensen hebben ook niet zo Goede zelfreflectie. Kan ik het ook in de opvoeding gebruiken? Dat ik het bij mijn kind voor het gezicht houd en dan zeg van jij zegt wel sorry, maar je meent er niets meet er helemaal niks van? Jij nou, weet er helemaal niks van. We hebben nog geen leuke detectorfunctie in. Zit. Het zou leuk zijn. En wie weet, komt het ooit? In het wielrennen moet je het dan gebruiken. Ja, nou, als, uh, als Armstrong kunnen doorklikken, dan is het een knap apparaat Dan ja, uh, dan moet er dan gewoon toch maar bloed, af, bloed afgenomen worden tijdens ja. het lijkt me ja. Erik, zitten er de ethische componenten aan, componenten aan, wat jou betreft? Ja, maar het is vooral, het is heel gek om te willen weten wie een politiek debat heeft gewonnen zonder dat je het publiek. Ik vraag wie het debat heeft gewonnen, want ze winnen het namelijk voor dat publiek. Dus een heel raar, raar idee uh, om te nou filmen. Ja, dan moet je uh, het publiek minuut... je ja, filmen ja, tijdens de ja, de... Ja, ja, Dat ja, zo... zou ik logischer het vinden het dan, de, dan de deelnemers. Dan de maar uh, ja, Facebook is één van de leden van het publiek eigenlijk, alleen eentje die niet naar de argumenten luistert. Maar volgens mij zijn er wel meer mensen die nooit naar de argumenten luisteren. Maar alleen maar kijken: Fesid de leukste en wie heeft het uh, grappigste verhaal. En de beste Oké, Jij denkt dat het een grote vlucht gaat nemen? Uh, ik denk dat het we best zou kunnen. Ja, het laat we wel zien dat VSU er eigenlijk een heel brede toepassings mogelijkheden heeft, ja. Wept away, I'm stoned Voor de titelsong van de nieuwe James Bond film Adele. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... onder andere Jos Beekman van de Donald Duck... die jarig is en stuntpiloot Frank Versteeg. En volgende week is het de Week van de Donor. En dat betekent dat u heel veel van dit soort spotjes gaat horen. Op maandag 22 oktober begint de Donorweek. En op die dag ben ik de hele dag live op YouTube te zien... waar ik mensen ga vragen om ook donor te worden. En jij kunt me helpen. Vraag bijvoorbeeld de spelers van je voetbalclub... om ook donor te worden. TV-presentator Dennis Wening, die een lans breekt voor orgaandonatie. De campagne valt misschien wat ongelukkig samen met de gebeurtenis uit Denemarken. Want daar namelijk, uh, is namelijk uh, grote onrust ontstaan over het doneren van organen. Erwin Campagne, klinisch ethicus bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Wat is daar gebeurd? Ja, er is een, een jonge vrouw van 19 jaar... die is na een auto-ongeval opgenomen op de intensive care... En uh, na drie dagen behandeling uh, zijn de, is de arts naar de ouders toegegaan en die heeft gezegd: Ja, wij denken dat zij hersendood uh, zal gaan. Uh, mogen wij de organen gebruiken? Uh, nou, dat, daar hebben die ouders toen toestemming voor gegeven. En vervolgens werd zij niet hersendood. En toen zeiden ze: Ja, nou ja, dan is het zinloos medisch handel. Dan stoppen we de behandeling. En ze hebben toen de beademingsmachine gestopt. En uh, toen bleef zij ook uh, tot ieders verbazing uh, leven. En de dag erna werd zij weer wakker. Nou, ze heeft toen een intensief uh, revalidatieprogramma gevolgd. En nu is ze gewoon weer thuis en eet, drinkt en rijdt paard. En uh, ja. ze heeft wat problemen met de korte termijngeheugen. Maar verder gaat alles weer goed met, uh, met uh, Carina ja. Melchior, zoals ze en, heet. En daar werd over, haar, over dit gebeuren werd een documentaire uitgezonden in Denemarken. Ja. En toen ja. zeiden vervolgens 500 denen hun domicodiceer ja. op. Ja, om op. te beginnen 500. Ja, jan. dus ja. dat ja. kan ja. nog meer worden. Begrijpt ja. u dat? Nou, ik begrijp het wel. Want het, kijk, het is natuurlijk. Uh, er is altijd een angst bij het publiek. dat dat je, uh, ja, dat, dat onder zo'n hele technische omstandigheid. of zo'n intense verkeer, dat je doodverklaard wordt terwijl je dat niet bent. Uh, en het ziet er ook allemaal zo levend uit hè? als je hersendood bent dan zijn je hersenen wel functieloos maar je hart klopt en, uh, en je borstkas gaat op en neer en je nieren produceren urine er gebeurt van alles in je lichaam en dat ziet er niet zo dood uit dus je moet maar aannemen op de op de autoriteit van de dokter, dat je dan echt, dat je dan overleden bent. Mm -hmm. En dat, dat voelt toch wel heel raar aan natuurlijk. En die hebben deze mensen in Denemarken ook, die hebben er gewoon vertrouwd op de dokter. Van ja, als u dat zegt, dan zal dat wel zo zijn. En dan geven wij toestemming voor Natie. En ja, dat is natuurlijk wel heel... En dat bleek dan toch niet terecht in dit geval. Heet een bittere pil als, ja. als je dan weer helemaal gewoon wakker wordt. En, Want uh, legt u ons eens dus even uit hoe dat dan gaat in Nederland. Stel, ik heb een donorkodusieel, ik kom ja. in het ziekenhuis, ik heb een ongeluk gehad, ik lig nog wel aan de apparaten. Hoe gaat het dan vervolgens? Nou ja, als je dan, dan op een gegeven moment kan het zijn dat, je dan, uh, dat er dan zoveel schade aan de hersenen is ontstaan. Dat uh, kan ook in verloop van tijd uh, gebeuren. Dat er een vermoeden is uh, dat je uh, hersendood bent. Nou, dan, dat, is niet, dat is een vermoeden en mm -hmm. dat moet je dan vaststellen. Nou, dan moet je in gesprek uh, met de familieleden moet je niet gaan praten, zoals in dit geval dan gebeurd is. Over de patiënt is mogelijk hersendood, of is hersendood, of is klinisch dood, of wat voor ook termen gebruikt worden. Je moet dan gewoon zeggen ja, er is hele ernstige schade en we gaan onderzoeken hoe groot die schade is. En dan doe je gericht onderzoek naar uh, functies van de hersenstam en van de hersenen. En als dan blijkt dat dat afwezig is, ja, dan kan je uh, formeel volgens de regels de hersendood vaststellen. En dan uh, zou organonatie kunnen. Ja. Een andere mogelijkheid is, en die gebeurt steeds meer in Nederland, en dat is dat als je dan niet hersendood bent... maar de, de schade is wel heel erg groot aan je hersenen... dan wordt het besloten tot staken van de behandeling. En dan kan het ook zijn dat je dan zegt... van nou deze persoon is nog geschikt voor orgaandonatie. We vragen van tevoren, voordat we de behandeling staken... vragen we toestemming voor orgaandonatie aan de nabestaanden. Of aan de naasten, er zijn nog geen nabestaanden. En dan stoppen we de beademing... en dan kijken we of iemand binnen twee uur komt te overlijden. Is dat zo, dan kunnen we alsnog de nieren en de lever en de longen... gebruiken voor transplantatiedoeleinden. Ja. Oké, okay, dat zijn de twee, twee manieren ja. in Nederland. Ger Lodewijk. u bent van de stichting Bezinning Orgaandonatie. Ja. U bent niet tegen orgaandonatie, nee. maar u maakt zich wel zorgen... over de beperkte voorlichting die wij krijgen. Wat ontbreekt er? Ja, eerst even, wij zijn inderdaad als stichting niet tegen orgaandonatie. We zijn er ook niet voor, we zijn zo neutraal mogelijk. Wat er in de voorlichting beperkt, en dat uh, kan ik nu ook weer... uit het verhaal van Erwin Compagne een beetje beluisteren... Uh, is dat juist op dit thema, wat een he heel heikel thema is voor heel veel mensen... dat dat daar geen voorlichting over gaat. En het thema wordt. van wel of niet hersendood? Ja, voor wel of niet. Ja, ja, je zou kunnen zeggen van wel of niet dood. Kijk, hersendood is een, is een term die uh, in 1968 is ingevoerd om orgaantransplantatie mogelijk te maken. En je kunt je afvragen in hoeverre dat werkelijk iets te maken heeft met dood. Daar hebben wij onze grote vraagtekens ja. bij. En uiteraard zijn die wel ergens op gebaseerd. Ja, meneer Campagne, is dat, weten wij niet genoeg? Worden wij niet genoeg voorgelicht? Ja, nou, het. het, het, het de voorlichting schiet toch wel tekort. Dat ben ik het wel met, met Ger Lodewijk eens. Het is ook heel moeilijk. Het is een heel abstract iets. Dat hele begrip hersendood. He, mensen, je, je snapt het pas als je het ziet. En dat is, uh, of je snapt het dan nog niet. Maar het, is natuurlijk, ja, het ligt heel erg aan de uitleg die je dan, die je dan gegeven wordt... door de dokter en de, en de verpleegkundige aan het bed, aan die familieleden. Maar waar zit het probleem dan in? Dat je iemand in bed ziet liggen die nog leeft, lijkt het? Ja, ja, nou ja, ja, er zijn, er zijn uh, veel meer tekenen van leven dan van dood. Uh, sterker nog, er zijn helemaal geen tekenen van dood. Uh, het, ziet er, uh, het ziet eruit alsof het een, een mm. coma is een heel diep coma. En uh, coma is leven. Dus het, het, het, het overgangsgebied tussen coma en hersendood is voor de buitenkant, voor de leek, is dat, is dat niet te zien. Nee. Daar is geen verschil in. En dat maakt het wel heel abstract en heel moeilijk te begrijpen uh, waarom dat dan dood is. En dat, dat, je gelooft dan maar gewoon op, op, ja, op, op de mooie blauwe ogen van de dokter dat dat ja. zo is. Ja. Maar, maar kan het kloppen, hersendood zijn en toch bijkomen? Er is een luisteraar die mailt, hersendood en toch bijkomen gebeurt hier ook. Ik heb het zelf meegemaakt met een broer van me. Kan dat? Nou, of is hij dan niet echt hersendood geweest? Nee, nee, nee dan is hij niet hersendood geweest... volgens de regels zoals we het in Nederland afgesproken hebben. Ja, dit want mag ik is... even onderbreken, want dat is namelijk het verhaal... wat we altijd te horen krijgen op het moment dat iemand... Wel eruit terugkomt, dan wordt gewoon zeggen: Oh, dan was hij niet hersendood. Nee, dat maar ik ook. Uh, <laughs> uh, En dat weet Erwin, die weet dat ook heel goed. Er zijn uh, uh, medici. We hebben, hij heeft het steeds over de leken die het verschil niet kunnen zien. Maar kennelijk kunnen heel veel uh, specialisten, medici, het ook niet zien. Want er zijn namelijk specialisten die. Uh, die uh, het hersendoodcriterium zo langzamerhand uh, beginnen, uh, ernstig beginnen te betwijfelen. En er zijn er zelfs, en ik noem maar weer, Erwin zal hem ongetwijfeld uh, uh, kennen, de hoogleraar neurologie uit Brazilië, Corimbra, die erin geslaagd is, zoals hij ons heeft laten weten, hij komt ook straks bij ons op het congres dit vertellen, om twee hersendoodverklaarde patiënten, die echt hersendoodverklaard waren, via de Vigerende protocollen. Om die weer terug tot bewustzijn te brengen. Ja. Dus kennelijk uh, is het bij de specialist ook niet één Nee, één. maar dat is dan toch lastig voor ons als leek, hè? Ja, dat want, is het zeker. Uh, want meneer Lodewijk, wat als u zegt van... ja, dat criterium van de hersendood, dat is niet uh, goed om te gebruiken... in het geval van een mm -hmm. wat dan wel? Wat, wat heeft die u... vraag daar, uh, daar ga ik geen antwoord op geven. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Waar het ons om gaat uh, als stichting... is dat informatie over de toonbank moet komen die we nu niet krijgen. En wat wilt u dan weten wat u nu te horen krijgt? Ik wil, uh, ik wil als informatie ook aan iedereen meegeven. want ik ga ervan uit dat we toch als volwassen mensen behandeld willen worden. wat misschien uh, argumenten zijn. zij het dan hartstikke moeilijke argumenten. die het, uh, het doneren wat uh, lastiger maken. Ik vind niet dat je die informatie mag achterhouden. Als je maar wat, dus voor, weet... wat voor argumenten zouden dat zijn? Nou, dat bijvoorbeeld het hersendood. dat iemand die hersendood is, niet dood is. Kijk, je kunt wel zeggen van... als uh, we dat horen ja, dan, dan, dan, dan zal niemand meer... Uh, uh, we een een natie doen. Ja, nee. ja, kortom. En dan oh, oh, moeten, nou, we, moeten we die informatie dan maar achterwege laten. Nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet. Maar uh, als je hersendat bent volgens de criteria zoals die nu gaan... dan heb je een een zodanig ernstige beschadiging van de hersenen... dat het eigenlijk, dat, het, dat het on, eigenlijk onmogelijk is om nog bij te komen. En ik ben al heel benieuwd naar die uh, gevallen van meneer Corimba. Maar dat, ja, daar is, die, die zullen niet volledig uh, hersendood geweest zijn. Ik ken, ik ken ook vele van, die, van ja, dat maar soort wanneer, gevallen. Wanneer, wanneer is iemand volledig hersendood en wanneer is iemand onvolledig nou ja, hersendood? Daar, we, daar, je... we, daar hebben we regels voor afgesproken. Ja, even naar Frank voorzeggen. u heeft ook een vraag. Ja, als meer een, uh, een vraag om dit onderwerp in verhouding te plaatsen. Er is nu uh, één uh, gebeurtenis in Denemarken. Um, een gebeurtenis op de hoeveel miljoenen gebeurtenissen. Als ik alleen al kijk, in Nederland komen er tussen de zes en 900 mensen... in het verkeer om het leven. En uh, die dragen allemaal uh, over het algemeen zeer mooi, goed bruikbaar materieel bij zich. is niet zo hoor. Dat uh, nee, is, is maar minder dan een derde. Maar, okay, maar uw vraag. Ja. Nou, De vraag is om het, of, of het niet wat uit verhouding is. Hè? Dat je, uh, hoe vaak komt het voor dat er een fout gemaakt wordt? Op uh, Kun je het in procenten uitdrukken? Of is het nog niet eens promilages? Nee, dat of vind ik uh, persoonlijk vind ik dat ook essentieel. Het gaat er niet om hoeveel procent uh, je bij een bepaalde behandeling... weer uh, terug kunt brengen. Dat zou misschien niet zo groot zijn. Het gaat om iets anders, om iets fundamenteels anders. En dat is namelijk of je organen aan het halen bent... uit iemand die werkelijk dood is of iemand die aan het sterven is. Hm. Maar meneer er Erwin Compagne, u zei net ook al... Ja, we geven nog niet genoeg informatie. Ik blijf nu toch met een onaangenaam gevoel achter. Ja. He, want uh, ik ben dan misschien heel welwillend en wil wel mijn organen afstaan... Maar... Ik denk nu, ja, ik, ik weet helemaal niet wat u nou eigenlijk precies doet. Wat, wat, nee, dat... Hoe gaat u nou zorgen dat, dat, dat, dat die angst weggenomen wordt? Ja, dat is heel moeilijk. Dat, dat, dat, dat, probeert, dat proberen met name de transplantatiebelangenverenigingen... ook al, al meer dan 30 jaar te doen. Maar dat lukt gewoon niet omdat het zo abstract is. Het is zo abstract te begrijpen uh, wat er bij hersendood gebeurt... En uh, ja, Dus, dus dat, dat valt heel moeilijk over te brengen. En ja, ik zou zeggen van laat het maar gewoon een keertje in een goede documentaire op televisie zien. Hoe, hoe een hoe hersendode patiënt er dan uitziet en wat er allemaal getest wordt. En ik denk, wel, ik, ik heb meer dan 200 hersendode patiënten gezien in de praktijk. En dan zie je er toch uiteindelijk wel wat aan die mensen dat dat niet niks meer met leven te maken nee. heeft. Meneer Ludwig, zou dat een oplossing zijn, een goede documentaire? Zodat ja, maar waar... dan vind ik ook dat je in die documentaire moet betrekken... de, de man die ik net noemde, en uh, ik kan er nog, uh, nog een paar meer noemen... alleen uit Nederland krijg ik ze niet uh, voor de microfoon. Dat is een, uh, een Engelse hartspecialist die op een gegeven moment weigerde... om nog uh, harttransplantaties uit te voeren. En samen met hem en zelf, de ziekenhuizen in Engeland... deden dat twee anderen. Ja. Er waren ook dus vier, moet... vier van de zeven... Uh, Anesthesisten, weigerden om er nog langer aan mee te werken. Ja, dus dan moet, moet je da, dat da, ook Laat wel nou, we zeggen: van nou, het is misschien dan niet dood, maar het is, misschien, het is wel onherstelbaar hersenfalen. En ik geef je dan even voor het woord argumenten even je zin om te zeggen dat stervende mensen zijn. En dan zeggen we: Nou, dat willen we ook niet. Dat willen we niet. Dat betekent dus dat we geen transplantatiegeneeskunde nee. meer uitvoeren. Okay. Dat betekent dus dat we dus, ja, die mensen die dus gewoon echt onherroepelijk aan het sterven zijn niet gaan gebruiken. En dat we gewoon mensen die, die, die, ja, die toch wel wachten op hun donororgan... gewoon maar dood laten ja. gaan dan voor, het, voor het, uh, het argument. Want daar gaat het eigenlijk dan om. We, gaan, uh, we, we hebben die documentaire hard nodig. Dat is duidelijk. En misschien dat u daar samen dan aan moet gaan werken. Wie weet, ik zullen zullen we zullen zien. Ik denk dat dat een hele lange documentaire ja, wordt. Dat ik ja. Denk ja. ik ook, ja. <laughs> hartelijk dank Ja, hartelijk dank. mijn <laughs> Compagnie klinisch ethicus bij het Ziekenhuis. U gaat weer verder aan het werk in Rotterdam. Ja. Dank voor uw komst. Na het nieuwsoverzicht van half drie... besteden we aandacht aan de verjaardag van hij wordt 60 en we gaan ook praten over het Pakistaanse meisje Malala. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Lance Armstrong stopt als voorzitter van Live Strong. Dat is een organisatie die strijdt tegen kanker. En dat door Armstrong is opgericht. Vorige week kwam de Amerikaanse antidopingorganisatie met een rapport. waarin tientallen oudsploeggenoten Armstrong beschuldigen van dopinggebruik. Met zijn terugtreden bij Live Strong wil de oudwielrenner de schade voor de stichting. door het dopingschandaal beperken. Advocaat Bram Moskowits is verschenen voor de tuchtrechter. Volgens de Orde van Advocaten heeft hij een rechter in Amsterdam beledigd. Het is een rechter die vorig jaar de zaak tegen Geert Wilders behandelde. Vorige maand behandelde de tuchtrechter een andere zaak tegen Moskowits... en daar was de advocaat niet bij. Nu is hij wel bij de zitting aanwezig. In Nieuwdorp, bij Borselen in Zeeland, is bij een ongeluk met een heftruck een man om het leven gekomen. De man kwam onder de heftruck terecht toen het voertuig van een oplegger afviel. Hij overleed ter plekke. En het belastingplan van de commissie van Dijkhuizen pakt het beste uit voor werkenden en het slechtst voor gepensioneerden. Dat heeft het Centraal Planbureau becijferd. Werknemers gaan er gemiddeld een half procent op vooruit. Gepensioneerden leveren er jaarlijks een kwart procent in. En tot zover het nieuws van dit moment. ADB-verkeersinformatie, er staat één file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, 3 kilometer. Daar staat de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel computerdeskundige Tim D'Anel, stuntpiloot Frank Versteeg met een boek over zijn leven als luchtacrobaat. Jos Beekman, redacteur bij Donald Duck, die 60 jaar bestaat. Ethicus Erik Borgman en Ger Lodewijk, criticus over orgaandonatie. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Dit is de Hij bestaat 60 jaar en hij is nog springlevend. Donald Duck, nog altijd een van de meest geïmiteerde stripfiguren. Ik ben Jan Klijmers, ik ben 26 jaar en ik doe Donald Duck nou. Lekker, en je je doet je ja, die laatste imitator was de Portugese topvoetballer Miguel Veloso. Hier in de studio zit de man langs wie alle teksten gaan die in de Inland Donald Duck, terechtkomen: Jos Beekman. Probeert u hem wel eens na te doen? Ik kan het niet. Nee, ik doe het alleen maar op papier. En uh, ik ben daar, als ik dit zo hoor, ook wel blij om. <lacht> Wij ook wel. Eigenlijk. Waarom eigenlijk?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 Nou, een prachtige PC en een, een iPhone. Een iPhone, moet ik zeggen. Dus dat. Um, <laughs> ja, dat zijn, maar dat zijn de veranderingen eh, eh, zeg maar, die is langzaam Dukstad binnengecijferd zijn. Maar Donald Duck zelf als character en de figuur in Dukstad zelf, die zijn wezenlijk niet veranderd. De Donald Duck uit 1952 is nog exact dezelfde als in 2012. En dat zal hij ook zijn in twee, eh, 2032. Wie wie aan tafel leest hem? Niemand? Hebben we hebben geen Donald Duck-lezers nee, hier. Wel, wel groot ja. geworden. Maar ja, ja. nu allemaal niet meer. Nou ja, allemaal goed terechtgekomen zie ik dus. <lacht> <Ja>. <lacht>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 Maar dat is wel belangrijk. Maar orgaan zou dat kunnen? Of is dat te gevoelig? Nou, Na is... het debat dat we net gevoerd u hebben. U hoort net al dat het een heel gevoelig debat is. Deze meneer kijken we me nu even aan, maar ik hou me daar verder van. Ja. Nou, nou komt dan natuurlijk <laughs> uit Amerika. Ja. Uh, nou, Amerika en Nederland zijn natuurlijk ook nogal verschillende landen. Ja. De verhalen die u uit Amerika krijgt, kunnen die altijd in Nederland? Dat is een hele goede vraag. Ik zou je vertellen, in Amerika heeft de ontlezing al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 Nou, er worden wel af en toe wat, uh, wat tekenfilms geproduceerd in Amerika. Disney-zaken. Uh, Disney maar uh, ja, dat, is, uh, dat beweegt maar niet. Maar eigenlijk bent u dan degene die dan natuurlijk een leven houdt. Als u ermee stopt. <laughs> nou, ik zou je vertellen. Uh, er zijn een aantal licentiehouders in de wereld... die nog Donald Duck verhalen mogen produceren van Disney-Amerika. Dat is Nederland, dat is Denemarken, dat is Italië.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 Ja, dus als je dat leuk vindt, dan doen we het. Hoe word, hoe word je redacteur bij Donald het Dus ik denk dat te veel mensen zijn die dat willen. Ja, klopt. Hoe gaat dat? Uh, nou, ik zat zelf in een uh, procedure in 1985 samen met 700 andere mensen, en dan word je, ja, de, de, de, de toenmalige hoofdredacteur... Nou, dat was trouwens de hoofdredacteur. Die, uh, die, keek naar, uh, ja, ze kijken van, is het een uh, geschikte persoon? Ze kijken even naar je vooropleiding. Ik had overigens alleen havo. Maar wat, wat moet nou, zeggen? Wat moet die vooropleiding zijn? <laughs> ik had uh, havo met een hele goede cijfers maar dat gaat Engels en Nederlands moet goed zijn en uh, je, uh, talenknobbel... knobbel.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 Theoloog Erik Borgman, Je gaat het hebben over het 14-jarige Pakistaanse meisje Malala Yousafzai. Ze is door de Taliban door het hoofd geschoten. Inmiddels in Engeland aangekomen voor behandeling. En ze is eigenlijk uitgegroeid tot symbool voor meisjesrechten. Ja. Ethisch gezien, wat voor vragen zijn daarbij te stellen? Nou ja, je kunt er van allerlei vragen uh, bij, uh, bij stellen. In eerste instantie is het, zou ik zeggen, mooi dat er, dat er zo'n symbool is hè, voor een voor een, uh, een goede zaak, maar het is tegelijkertijd... zij is natuurlijk geproduceerd, ze is gemaakt. Zij was iemand, maar de BBC is erop ge gedoken... en heeft haar op het podium gehezen. En daarmee werd ze een symbool, niet alleen in haar eigen omgeving... maar in zekere zin wereldwijd. En je kunt je afvragen, meer in algemene zin... Ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk met zo'n zo geschiedenis? Kan dat? Kunnen we dat begrijpen. We kunnen al niet eens begrijpen wat er gebeurt... als je in haar per ongeluk een feestje aankondigt... en ja. heel Nederland komt er naartoe. Maar dit is natuurlijk helemaal dit is niet te overzien. Je zal twaalf je zijn uh, in Pakistan leven... en ineens ben je een wereldwijd uh, icoon. En hoe moet je daar... Als, uh, ja, als BBC in dit geval dan, mee omgaan. Want ja. Ik hoorde net dat iemand al gesuggereerd had... misschien hadden ze het wel beter mogen beveiligen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Want dan kom uw film en daarna zetten we meteen een, uh, een beveiligingstroep op, <laughs> om uw leven heen. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar het is wel een ingewikkelde vraag wat er nou eigenlijk gebeurt... als iemand zo'n wereldwijde, uh, wereldwijde betekenis heeft. Ja. Zullen we uh, even naar haar zelf luisteren? Dit is een fragment uit 2009. Ze vertelt daar uh, aan een journalist van de New York Times... wat ze later wil worden. I want to become a doctor. It's my own dream, but my father told me that you have to become a politician. Uh, but uh, I don't like politics. And uh... <laughs> But I see a great potential in my daughter that <laughs> she can do more than a doctor. She can create a society where a medical student would be easily able to get her doctorate degree. Ja, je hoort Malala zelf, die vertelt dat ze arts wil worden... En, en dat ze niet zo in politiek is geïnteresseerd. En je hoort ook haar vader, Erik, ja. die, de, waarvan je duidelijk kan horen... dat hij echt wel plannen ja, heeft met, met zijn dochter. dochter. Ja, ja, ja, ja, Ja, goed, in zekere zin is het, is het onvermijdelijk dat dit gebeurt. Hè? Dus zodra je wereldwijde media hebt, gebeuren dit soort dingen. Je kunt niet zeggen, dat had niet gemogen of zoiets dergelijks. Of, uh, maar het is wel het is een ingewikkelde vraag, wat er eigenlijk gebeurt. En ook uh, in, in de zin van, uh, zij wordt een symbool... Wordt natuurlijk ook als symbool uh, de dood ge. Uh, de, de, de, de, de wordt geprobeerd haar dood, dood te schieten. Ja. Uh, en nou ja, wat, wat is hier eigenlijk. Uh, aan de hand met, met zo'n soort ding. En wat, wat doet dat met zo'n kind? Uh, wat kan een kind, denk je, ze is nu 14... Zou, kan zij al, had zij kunnen overzien wat er met ja, haar zou gaan niet. gebeuren? Nee, dat kan nee. je haar niet Maar nogmaals, dat kunnen wij al niet eens overzien. We weten niet wat we doen als we, uh, als we op Facebook... per ongeluk de verkeerde knop aandrukken... En, en, en heel haar uh, wordt platgelopen... Het punt is, van dit soort mechanieken, die kan niemand overzien. Ik vind dat je dat, en dat hoort, zou er bij de reflectie moeten horen... wij weten niet goed wat we doen als we, als we dit soort dingen zo groot maken. Nou ja. Dat is op zich niet erg. Ik bedoel, Er zijn heel veel dingen die we niet weten ten, eh, te, voordat we ze uitproberen. Maar het is wel serieus om, om ermee rekening te houden. Het is dus niet zomaar een meisje wat prongelijk groot is. Wij doen dat op een bepaalde manier met z'n allen. En, ja. en zij krijgt dus ook alle aandacht. En in zekere zin ook de negatieve aandacht over zich heen. Dat ja. is natuurlijk maar er is, er is dus niemand verantwoordelijk voor ook nee, uiteindelijk. Nee, dat klopt. Dat is en ook dus gaat ook niemand iets tegen doen. Nee, dat is waarschijnlijk. Waarom? Misschien moeten we er ook niet iets tegen doen. Het is een, het is een situatie die hoort bij dat internationale medialandschap... Eh, uh, maar ik vind wel dat je. Uh, in een beetje, beetje vergelijkbaar met die Orgaandonatie kwestie. Het is goed om al die dingen naar boven te halen. En dus niet te zeggen alleen maar, het is zo geweldig. Dat vind ik namelijk ook. Het is ook geweldig dat het op deze manier naar boven komt. Ja, en dat, tegelijkertijd is het op deze kant. Aan. Want dat zegt iedereen natuurlijk ook. Van ja, uiteindelijk uh, krijgt dat. Dat verhaal uit Pakistan van die vrouw en die ja, meisjes die niks smaakt, krijgt een gezicht. Ja. Waardoor in Pakistan zelf misschien ook een discussie ja. ontstaat. En misschien ook echt wel dingen gaan veranderen. Ja, nee, ik bedoel, het is voor het eerst natuurlijk dat zo duidelijk uh, het leger zich uh, en, en de regering zich achter deze kwestie hebben gesteld. Dat is natuurlijk omdat het een internationaal symbool is. Ook, ook zo werkt het. Maar je moet wel dit geheel zien. En dat meisje zit daar natuurlijk in zekere zin tussen. En zij wordt natuurlijk. Niet meer zomaar een dokter. Dat is natuurlijk nee. tegelijkertijd wel ook mee met, dit, met deze geschiedenis. Nou, waarom niet? Het Zonderland nou. kan ook dokter worden. Ja, maar ik bedoel niet zomaar een dokter. Zij is natuurlijk nu al een, po uh, een politica op, op haar manier. Ja. Zij kan natuurlijk niet zomaar meer. Dus uh, de, maar, ja, ik bedoel, ik vind het niet per se. Dit is niet, dit is niet per se een probleem. Maar het, is wel, het zegt iets over ons. Ons landschap, ons, uh, dat dit dus kan gebeuren. Je komt in het beeld, je komt in eerste instantie, kom je uitleggen aan de BBC wat je eigen probleem is. Dus je houdt het lokaal, ze vertelt wat, zij, wat haar zorg maakt. En zo ben je ineens een wereldster. Nou ja, nu zou het er ook nog kunnen redden. Hè? Dat is natuurlijk ook nog een punt. Er was natuurlijk nooit naar, naar Engeland verscheept... als dit niet aan de orde was geweest. Nee, maar dat was ook niet neergeschoten. Nee, ja, dat weet je niet. Want er zijn natuurlijk neergeschoten niet misschien. Maar er zijn natuurlijk wel andere aanslagen geweest... op, op meisjes en vrouwen die onderwijs volgen. Dus je weet het niet. Nee. Maar het, het, het is belangrijk om te zien, vind ik... Om dat, hele, om dat hele landschap eromheen te zien. En te zien wat er gebeurt. En dus ook dat op deze manier inderdaad een hele groep... Opnieuw gezicht krijgt, maar dat dat gezicht ook wel iemand is en niet ook geen abstractie. Het is geen abstract gezicht, het is iemand. Blijft ik, best ja. Ja. Heb je het idee dat, dat de positie van de vrouwen in deze regio ten goede komt, wat daar gebeurt? Ja, nou dat vind ik zelf een hele ingewikkelde vraag. Dus je, dat kan, het kan nu twee kanten op. Hè. Dus zij kan heel erg centraal staan als de nieuwe held. Hè. Fantastisch mm. dat ze dat nu gedaan heeft. En dan verdwijnt, als je niet uitkijkt, de kwestie die erachter zit... namelijk onderwijs voor meisjes, ja. als je niet uitkijkt, daarachter. Want daar nou, dan, heerdom, dan boeren we achteruit natuurlijk. Dan ja. hebben we, hebben we een, een wereldster erbij. Dat was niet helemaal het idee. Als het goed gedaan wordt, kan het er ook andersom werken. Dus, en dat is, nu de, dat is nu ook wat de media doen. En, en wat, uh, wat zij zelf misschien weer doet als ze uh, als als weer bijkomt. Maar dit is ook zo'n punt. Je, voor je het weet slaat het om naar een nieuwe wereldster. En dat wil je nou juist niet. Je wilde iets over, voor onderwijs voor meisjes in deze regio. Mm -hmm. Wat natuurlijk een heel belangrijk uh, punt is. Maar dan moet het wel ook daarbij blijven. Ja. En de media noemde jij al diverse keren. Internationale media. Uh, ik heb ook wel begrepen dat de Taliban daar natuurlijk al helemaal niet over te spreken is. Dus dat dat ook weer in haar nadeel werkt. Maar wat heb je daar ook nog een advies aan? Van hoe, <laughs> ja. hoe, hoe, hoe moeten we hiermee omgaan? Ja, ik vind dat zelf... Dat is, ja, ja, ik heb er wel een advies aan. Maar zoals Tijdel zei, het is zeer onwaarschijnlijk... dat ze daar ook nog maar zouden luisteren. Maar ja, want nou. het is natuurlijk een zeker... Nee, maar wat, wat je zou willen is, uh, is dat er... Uh, dat, uh, dat er via zo iemand de kwestie aan de orde gesteld blijft worden. En niet verkeerd soort fixatie op een persoon. Uh, we hebben minder behoefte aan nieuwe helden in een soort uh, rol... waarvan je, nou, daar kunnen wij toch niet bij. We hebben behoefte aan mensen die concreet kwesties aan de orde stellen... en laten zien dat je daar ook nog iets aan kunt veranderen. Maar juist op een door niet een wereldheld te zijn, maar gewoon in je eigen omgeving... toch naar school, ook al is het moeilijk, ook al is het eng... of ook al is het, is het gevaarlijk. Nou, om die proporties in de gaten te houden... ik zou zeggen, dat is deel van de verantwoordelijkheid van de media... als het, als het over deze, deze zaken gaat. Het is bijna drie uur. In Den Haag zit Jan Schinkelshoek. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat zo een appeltje schillen bij ons. Ja. Althans, uh, geestelijk dan, zou ik maar zeggen. <laughs> Wa waarover maakt jij je boos? Nou... Over, over de kiesdrempel. Uh, de, de, je weet misschien, dat is zo'n horde voor partijen... om in de Tweede Kamer te kunnen komen. En van tijd tot tijd steekt de roep om zo'n drempel uh, de kop op. En uit een onderzoek, uh, gisteren gepubliceerd... blijkt dat uh, bestuurders zo'n ding, wat mij betreft zo'n onding, wel zien zitten. Ah. En ik vraag me dus af, voor welk probleem is er eigenlijk een oplossing? En hoe eerlijk is het? Ja, jij gaat erover in debat zometeen met Paul Bril, columnist bij de Volkskrant, hè? Ja. ja. Goed, we horen jou zo uitgebreid. Dan zit hier ook nog een tafel. Ethicus Erik Borgman en stuntpiloot Frank Versteeg. Die gaat zijn verhaal nog vertellen. We nemen nu afscheid van uh, Jos, Be Jos Beekman van Donald Duck. Wat gaat u doen vandaag verder? Ik ga weer verder met twitteren en uh, nog een verhaaltje schrijven. Kijk, een Ik heb nog... heel veel inspiratie gekregen. <laughs> ja, dus, uh, ja, ja. Allemaal hartelijk bedankt. Er komt nog een verhaaltje. <laughs> en Gerl Lodewijk van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Hartelijk dank dat u er was. En uh, Tim Denouw, ja. ook veel dank. Ja, Tijd voor het nieuws van uh, drie uur. We zijn zo bij u terug.